Middernacht, woensdag 10 april, door Almegens met het NOS-journaal. ING is afgelopen avond opnieuw getroffen door een DDoS-aanval... wat leidde tot een verstoring van het internetbankieren. De aanval is volgens de bank na 20 minuten succesvol afgeslagen. De DDoS-aanval vond volgens ING plaats rond 10 voor half elf. Bij zo'n aanval zetten criminelen grote aantallen computers in... om servers te bestoken zodat ze overbelast raken. Websites worden daardoor onbereikbaar.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 In Syrië zijn mogelijk al twaalf Belgische jongeren om het leven gekomen. Dat zegt journalist Chris de Stoop van het weekblad Knak. Hij baseert zich op gesprekken met vertegenwoordigers van de Belgische moslimgemeenschap, rebellen aan de Turk-Syrische grens en met teruggekeerde jongeren in Brussel. Volgens de Stoop zijn er mogelijk enkele honderden Belgische jongeren in Syrië. De meesten zijn van Marokkaanse afkomst, vertrekken op eigen initiatief en zijn opvallend jong. De jongsten zijn 15 of 16 jaar. Borussia Dortmund heeft de halve finales van de Champions League bereikt. De Duitsers stonden tegen het Spaanse Malaga lang met 2-1 achter. Maar door twee doelpunten in blessuretijd werd het uiteindelijk nog 3-2. Ook Real Madrid bereikte de laatste vier. De Spanjaarden verloren in Istanbul weliswaar met 3-2. Maar hadden genoeg aan de 3-0 winst uit de eerste wedstrijd. Het weer het wordt nu op de meeste plaatsen droog. Maar vannacht kan er weer wat regen vallen. Het koelt af naar 4 graden. Morgen overdag wordt het 8 of 9 graden met af en toe regen. Vanaf vrijdag knapt het weer langzaam weer wat op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, Koningin Beatrix treedt bijna af. Maar voordat het zover is heeft ze nog de prachtige taak... om het vernieuwde Rijksmuseum te openen... Zaterdag is dat. Het museum is dan bijna tien jaar voor het publiek gesloten geweest... op de philips na, waar het grootste deel van de tijd de topstukken te zien was. Uh, er is in die jaren ongelooflijk veel gebeurd. Keer op keer werd de heropening uitgesteld omdat de vergunningen niet rond waren. De fietsersbond protesteerde, het ontwerp aangepast werd, de aanbesteding niet goed ging... en noem nog maar wat andere tegenvallers op. En uiteindelijk kost het natuurlijk ook veel meer dan begroot. In plaats van zo'n 220 werd het rond de 400 miljoen euro... Er is trouwens één persoon die wel baat had... in zekere zin bij het drama dat de renovatie werd. En dat is de documentairemaker Oeke Hogendijk. Zij heeft het hele proces gevolgd en gefilmd. En ook voor haar duurde het dus allemaal een stuk langer... en gebeurde er veel meer dan verwacht. Zij maakte uiteindelijk een serie van vier documentaires... getiteld Het Nieuwe Rijksmuseum... waarvan aanstaande zondag het laatste deel wordt uitgezonden. Oeke Hogendijk, hartelijk welkom in Casa Luna. Um, ja, wij hebben elkaar... Ik denk vier jaar geleden ook gesproken, toen de eerste twee delen af waren. Uh, en dat is in een niet gebruikelijk, dat gasten vaker terugkomen. Maar wij vinden het zo'n mooie gelegenheid, een mooie aanleiding... Dat we, dat we jou weer hebben uitgenodigd hè, om ook over de, de tweede twee delen te spreken. Ik ben zeer vereerd. Dat mag ook wel, ja. <laughs> um, zou jij om te beginnen een, een hele mooie scène willen beschrijven... die de documentaires niet gehaald heeft? Uh, dat zijn er helaas een heleboel, dus het word, wordt nog ingewikkeld kiezen. Maar, uh, wat was nou, zo'n darling die je moest killen? Nou, wat, wat, wat, wat eigenlijk uh, het, het meest gebeurd is, is dat we... We hebben dus uiteindelijk 350 uh, uur materiaal gefilmd. Uh, en daar uh, hebben we eerst een hele lange, één grote brok film van gemaakt. En we hebben eigenlijk die scène steeds korter moeten maken. Dat is eigenlijk het meest dramatische. Dus eigenlijk steeds maar indikken, indikken, indikken. Omdat we twee keer, uiteindelijk ja, voor de nieuwe delen... twee keer 54 minuten moesten maken. Ja, dus, dus dat is... nou ja, Laten we zeggen, een kleine vier uur is het geworden. Dus die 350 uur heb je behoorlijk moeten terugbrengen. Maar is er iets waarvan je denkt... Oh, ik vind het zo jammer dat het er niet in zit. Maar het kon gewoon niet. Um, ja, er... Uh, ja, ik zit even te denken welke... Voorrang heeft. Nou, ik heb eigenlijk die scènes ook een beetje verdrongen. Want um, uiteindelijk moet je je heel erg richten... op wat je wel hebt en niet ja. op wat je niet hebt. Dus we gaan het niet horen? Nee. <laughs> <laughs> Duidelijk. Nou die 350 uur film in tien jaar. Hoe, hoe is dat om zo lang met zo'n proces bezig te zijn? Ja, mensen vragen heel vaak... had je er niet uh, vreselijk genoeg van? Of uh, uh, Nee, dat, uh, ik, ik heb eigenlijk, uh, ben het eigenlijk steeds leuker en interessanter gaan vinden... omdat... Ja, het contact wat je met de mensen hebt wordt steeds uh, meer verdiept. Dus ik wist steeds beter waar ik moest zijn, hoe ik met de mensen me moest verhouden. En eigenlijk werd het contact ook steeds uh, ja, closer. Dus op het laatst hoefde ik bij Wim Pijbers niet meer vragen te stellen of iets voor te bereiden. De nieuwe groot. directeur die, die ja, in, 2008, sorry, moet ik erbij 2008. in 2008. Ja, die erbij. In 2008. Maar in het begin nou, ging dat kwam. helemaal voorbereiden. En op een gegeven moment ging ik gewoon naar hem toe en zei ik nou, Wim. Uh, What's cooking? Wat, wat, wat, wat wil je me vertellen? En dan ja, barstte hij eigenlijk los. Dus, In tranen uit. Nou ja, zo'n man is nou ook weer niet helemaal. Maar, uh, maar wel, wel eens bijna, ja. ja. ja. ja. Dus het, is, het werd een beetje familie van je bijna? Ja, ik heb ook en het, het gevoel... Het tweede dat ik, huis? Ja, ik heb dat gevoel echt. Uh, het is echt een soort thuis. En, uh, een, een plek die ik ook heel erg zal missen als het uh, voorbij is. Want het was echt ook, uh, ja, inderdaad een soort tweede huis. Een plek waar ik min of meer een beetje woonde. En waar je veel van bent gaan houden misschien ook. Ja, maar zelfs, dat ja. is, zou ik me kunnen voorstellen. Ja. Oeke Hoogdijk is tot kwart een gast in Casa Luna. Um, als u meer wilt weten over deze uitzending... dan kunt u kijken op radio www radio1.nl, www.radio1.nl. Daar kunt u morgen ook dit gesprek terugvinden en terug terugluisteren. Of podcasten. En uh, als u toch op die site bent, kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan hebben wij ook nog een Facebook-site van Casa Luna. Ook altijd de moeite waard om in de gaten te houden. Uh, Oeke, waarom... Uh, besloot jij deze film te gaan maken? Ik weet dat je gevraagd bent, maar waarom zei je ja? Um, uiteindelijk heb ik ja gezegd. Eigenlijk omdat ik aan de ene kant uh, wel het idee had... dat dit niet een project zou zijn wat vlekkeloos zou verlopen. Hm. Dus ik, ik verzag wel dat het, uh, A is het de duurste en grootste culturele operatie... Uh, ja, geloof ooit, ooit vertoond in Nederland uh, op dit gebied. En um, ik dacht, dat wordt heel spannend. Er kan van alles gaan gebeuren. Hoewel ik niet wist wat er zou gaan gebeuren. En ik moet zeggen dat dat heeft wel weer al mijn verwachtingen overtroffen. Ja, want, vindt... want hoe bereid je je dan voor? Wat voor plan maak je? Nou ja, je schrijft altijd een scenario en daarin had ik wel wat... Ik zei, dat kan spannend worden, dat kan spannend worden. Maar uiteindelijk dat de directeur zou opstappen... dat de aanbesteding zou mislukken. Ronald de Leeuw was de ja, vorige de, directeur. Ja, de vorige directeur Ronald de Leeuw is natuurlijk opgestapt, die is weggegaan. De aanbesteding is mislukt. Uh, ja, er waren eigenlijk zoveel tegenslagen. En de Fietsersbond uh, en het Stadsel Oud-Zuid... wilden niet uh, akkoord gaan met de entree... zoals de architecten die bedacht hadden. Dus die prachtige trappen die in het midden van de onderdoorgang... Uh, bedacht waren waarvoor die architecten ook waren uitgekozen. Om, dat zij de sublieme oplossing hadden voor... Ja, dat was een prijsvraag. Ja. Zij hadden de oplossing voor de centrale ingang. En uh, die ging niet door. Nee, omdat de fietsers vonden dat je moest kunnen fietsen... en dat het fietspad uh, daaronder door breed genoeg moest blijven. Ja, maar ze hadden eigenlijk een heel breed fietspad aan weerszijden. Maar toch wa waren er zorgen over dat dat niet... Uh, ja, niet, dat het niet genoeg ruimte zou zijn, inderdaad. Ja. Wij, wij hebben een fragment trouwens uit jouw documentaire. Leuk, uh, ja. Wim Pijbus, die wat zegt ja, ik over neem die fiets. Is fietsers bezig dan met Rembrandt? Dat is mijn lot. lot. Uh, Brom en Snor past daar dus ook niet bij. Uh, Deze stad is, dit is af en toe gewoon een democratisch gekkenhuis hier. Ja. Dat hebben we ook in het Vondelpark. Dus dat wil zeggen dat het besluit van de commissie daar. Is dat iedereen zegt, de meerderheid zegt het gaat niet dicht. Nou, het is gewoon een onveilige situatie. En uh... dan is het besluit nu duidelijk dat hij open blijft. Hoera? Het hadchic idee van de Amsterdamse tofheid moet kunnen. Moet kunnen. Nou, lekker. Voel ik zo'n mooi zinnetje, Het hadchic idee van de Amsterdamse tofheid. Nou, ah, ik moet zeggen, het is radio. Dus uh, vertel ik de beelden er zelf gewoon bij. Maar... Op het moment dat hij dit zegt, komt het vuur echt uit zijn ogen. Ja. Is hij echt woest. Ja, want er werd voortdurend uh, uh, gewisseld van, van uh, standpunt eigenlijk... Door, door verschillende partijen. Die fietsersbond wilde dat die fietsers konden blijven rijden... en, en uh, de uiteindelijke oplossing is daardoor ook zo geworden dat er vier draaideuren zijn... waar iedereen zo'n beetje tegen is, ongeveer. Behalve de fietsers dan, want die kunnen lekker door blijven fietsen. Uh, maar het stadsdeel Zuidoost veranderde een verkeer van mening... en werd toen weer overroeld door de gemeente. En, en nou ja, ja de heel de, gedoe geweest. Nee, maar dat is, dat is wat waar uh, Wim Pijbus hier op doelt op het uh, uh, democratische gekkenhuis waar hij het over heeft. Want het is inderdaad zo dat hij uiteindelijk... Hij heeft een fantastische lobby gedaan, Wim Pijbus. Ja, dat is heel duidelijk dat hij wil dat zijn voorganger Ronald de Leeuw uh, een beetje had laten liggen... namelijk de lobby bij alle clubs. Die heeft hij fantastisch ingezet. En hij heeft het stadsdeel Oud-Zuid om. Maar dan, uh, ja, dan blijkt de centrale stad... Uh, die fluit weer het eigen stadsdeel terug, eigenlijk. En die zeggen, waarom zouden we een besluit wat al genomen is herzien? Dus dan, ja, dan is eigenlijk een jaar lang werk is, is voor niets geweest... En, ja, dat blijft toch allemaal heel onbegrijpelijk. Ja, en die architecten uit Spanje, die worden ook gek van die Nederlandse besluitvorming. Dat zie je vooral heel erg in, in, in mijn aflevering dan in deel 1 en 2. Maar uiteindelijk, deze architect zegt, de Spaanse architect zegt op, op dit verhaal zegt hij. Probably, I don't even care anymore where the entrance is going to be. hij is er helemaal klaar mee. Ja, terwijl ze daar dus zo'n briljant plan van hadden. Ja, ooit. Ja, het was, er, ging echt, er ging echt veel meer mis, natuurlijk. Wat, wat, wat heeft jij nou het allermeest verbaasd? Kun je dat zeggen? Nou, een van de dingen is dat er twee keer een aanbesteding is geweest. Waarbij meerdere aannemers werden verwacht en dat er maar één komt ja. opdagen. En dat de Rijksgebouwdienst ja, eigenlijk. En dat de aanbesteding, de offerte ook nog over de kop gaat, dus twee keer zo duur als verwacht. Ja. En dan denk je, en elke keer zie je echt een soort totale uh, verbijstering bij aan de andere kant van de tafel, en dan denk je... Goh, zou die aannemer dat nou geweten hebben, of niet? He, dat, dat... Dat, dat het over de kop ging? Nou ja, nee, kijk, ik bedoel, er zijn Europese wetten. Iedereen weet dat, ze niet opnieuw, dat het museum het niet opnieuw in de markt mag zetten. Dus het is wel echt zo dat, uh, ja, dat die aannemer dat ook weet. Ik, wil dus niet, ik, ik weet er niets van, en ik wil er niets over zeggen, alleen... Ik denk dat, dat er afspraken, afspraken gemaakt zijn door aannemers. Tenminste, dat kan. Er wordt wel vaker over gesproken. Dat ze met elkaar gesproken hebben. En zeggen, als jij, jij mag deze klus hebben, maar dan betaal je ons ook een deel. Ik vind het wonderlijk dat twee keer maar één aannemer komt. Als we ja. zoveel geld vragen. Als er meer mensen verwachten, ja. Dat, dat en als ze twee keer zoveel geld vragen dan wat de Rijksgebouwdienst. Ja. zelf heeft gebudgeteerd. Dat vind ik wonderlijk. Ja, en die ene keer is het gewoon doorgegaan. Toen zei Wim Pijbers ook, het moet, we moeten er gewoon uitkomen. Want uh, ja, ja. We, we zitten op die rijden in de trein... en we kunnen niet meer terug. De andere keer heeft minister Plasterk besloten... om het op te splitsen. Ja. Toen is er toch wat aan gedaan. Nou ja, dat is ook een heel, heel boeiend uh, iets. De, hij heeft het toen in uh, zeven percelen opgesplitst. Dat betekent... hij heeft eigenlijk het hele bouwproject... in, in zeven delen opgesplitst. Wat, uh, ja... Wat, wat, wat hij zei, ik laat me niet gijzelen door de BAM, degene ja. die toen... De... Maar ja, ik bedoel, ik moet er niet aan denken... dat ik mijn badkamer door zeven aannemers zou laten verbouwen. Want nee. dan weet je dat de een zegt, ja, mevrouwtje, ik kan niet verder... want de loodgieter is nog niet klaar. En het coördineren van al die aannemers... Dat, dat heeft weer tijd gekost allemaal. Dat is natuurlijk ook een drama Heeft He, dat wel geld opgeleverd, weet je dat? Uh, ik, ik, over dat budget weet ik het een en ander, maar... je komt daar nooit helemaal achter. Er is volgens mij op een gegeven moment gewoon besloten om... Uh, niets meer aan de, de Kamer te hoeven melden. En men zegt dat men enorm binnen het budget is gebleven. Ja. <laughs> nou ja, ik heb begrepen dat het ook dat ongeveer over de kop gegaan is. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, door de jaren heen is het wel steeds duurder geworden. Ja, ja maar ja. keurig te binnen gebleven. Wat uh, Wim Pijpers op een gegeven moment ook zegt is... Uh, ja, ook, ook weer over die democratie eigenlijk. Want uh, wie is nou eigenlijk de baas over die verbouwing geweest? Dat zie je ook de hele tijd. Er wordt voortdurend vergaderd en niemand neemt echt een beslissing. Ja, dat is, een, dat is de... Uh, ongelooflijk onhandige... wat men ook zelf vindt, hoor achteraf, dat ja, het gebouw is van de Rijksgebouwdienst. Wim Pijbens als Rijksmuseum is de huurder van het gebouw. En OCW betaalt de subsidie, zeg maar, het geld om ja. te verbouwen en noem maar op. Dus ja, dan zit je eigenlijk met drie mensen, drie clubs aan tafel. En uh, ja, er, zoals Wim Pijbens dat heel mooi treffend zegt, er is geen bouw hier met mandaat. Niemand is echt de baas. En hoe is dat dan steeds gegaan? Want hoe is dan de beslissing toch genomen? Ja, dat, is, dat zijn dus die drie clubs die dan bij elkaar eens in zoveel tijd aan tafel zitten. Maar ja, die zijn ook niet de baas. Want dit is natuurlijk een heel vreemd museum. Het Rijksmuseum heeft een stadspoort in het midden zitten. Dus die om de doorgang. En die is weer van stadstil Oud-Zuid. Moet je je voorstellen dat je het Louvre hebt. En dat daar ja, gewoon een poort doorheen loopt. Die, die niet van het Louvre is, maar van... Dus dat is zo uitzonderlijk, dat is zo Nederlands. Ja. En dan, gaat, uh, dan is er nog een Kuipersgenootschap. Dan is er nog een welstandscommissie, dan is er monumentenzorg. Een Bouwwoningtoezicht. Toezicht, nou ja, zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. De dus, Fietsersbond, om ze nog maar eens te noemen. Die was vrij, uh, ja, vrij aanwezig. Ja. Dus ja, uiteindelijk uh, het comité rette onder doorgang. Nou ja, uiteindelijk, zoals Wim Pijpers in deel 3 eindigt uh, in de film... dat hij zegt, uh, ja, als je met z'n honderden in een uh, pan gaat zitten roeren... dan wordt het nooit wat. Iedereen bemoeit zich He mee. Hele rare soep wordt dat. Ja. Uh, en ondertussen, want je zou bijna vergeten dat het om kunst gaat... is er ook in jouw documentaire heel veel liefde voor kunst. En daar hebben we ook een mooi fragment van. En uh, dat is uh, Menno Fritski. Hij is conservator Aziatische kunst. Fritzki. ja. Fitschie, sorry. Oh, ja, nee, ik, ik zeg het even, want als hij luistert... Ja, natuurlijk ja, luistert hij. Nee, sorry, die daar heb ik erbij gesjoemeld. Uh, conservator Aziatische kunst is die, uh, en hij. En hij komt met een citaat van Sees uh, Notenboom. Ja. Hij was in Bali... En hij ziet al die Balinese tempels en hij zegt ik laat de geleerdheid door mij heen stromen. Goedemiddag. Zodat met al die kennis ik gedurende één helder verlicht ogenblik ook werkelijk zie. Is het erg dat ik al die kennis weer zal vergeten? Nee, want wat ik niet zal vergeten is de essentie, de ervaring. Het is alsof er op zulke ogenblikken een uitbreiding van je wezen plaatsvindt. Je manier van denken wordt uitgerekt. Dat vond ik zo ontzettend mooi, want hij geeft er heel goed weer waar het om gaat in het museum. Al die kennis die verkrijg je tijdelijk, die vergeet je straks weer... maar die essentie blijft. Je hoeft het allemaal niet te onthouden wat je in een museum ziet. Die ervaring. Dat is natuurlijk waarom je een beter mens voelt. Mooi, hè? Voor mij ook heel troostrijk, want ik kan nooit onthouden wat ik gezien heb. Dat, dat geeft dat dus niet. Het is dus niet erg. Je bent toch een beter mens, als je ja. eruit komt. Ja. ja, Dan moet ik toch weer vaker gaan. Maar wat, wat, deze man was ook fantastisch. Hè? De manier waarop hij zijn beelden vasthoudt... Of de manier waarop hij... Op een gegeven moment dan is het... Uh, ik hoef jou niet te vertellen trouwens, maar dat doe ik dan maar even. Oh, yeah. um, dat, dat, dat, die, dat de verhuizing eraan komt. En dat hij ook echt tegen die beelden zegt. Tot, Alsof het, tot straks. Yeah. Alsof het mensen zijn. Het was, dat is, die man die... die dat, en wat, ja. Zo zijn er meer, conservator ook. De conservator 18e eeuw. Yeah. Um, hele deftige meneer eigenlijk. Die ook yeah. met zoveel liefde praat. En dan zegt, ik zou hier wel in willen wonen in deze kamer. Dat ja. is een stijlkamer uit de 18e eeuw, de en Ja, daar, daar, daar is inderdaad uh, heel erg... Het is een rococo-kamer en daar is die uh, helemaal vol van. Maar uh, ja, dat is het prachtige, dat die kunst... en die bevlogenheid van die conservatoren... dat, dat is echt de redding ook van zo'n heel bouwproces. Het waar... is dus even op adem komen weer in, in, in dat hele proces. He, in en die kunst proces. is natuurlijk eeuwig. En dat... Uh, ja, dat politieke wel en al die missers en al die ellende en die modder waar je in terecht komt. Dat goddank is er dan die kunst die ja. je er weer helemaal uittrekt. Want had je het zonder die kunst gered? Nee, dat, dat, dat zeg ik wel eens van. Dat mensen zeggen wel zeg oh, maar, je had een film over de Noord-Zuidlijn ook kunnen maken. Met zo'n drama. Het is, zo uh, drama. is ook zo'n drama. En dan zeg ik nee, daar zit geen kunst in. Dat is, uh, het is echt de kunst gelukkig, die, die, ja, die verheft. Zou ik maar ouderwets zeggen, maar, maar waardoor je weer even denkt: Oh, maar daar gaat het allemaal om. Het is een museum. Ja. Het gaat helemaal niet om. Uh, ja, alleen maar om, om, om gestupte muren. Of, uh, het gaat om wat op komt te hangen ja. straks. Daar zijn er zijn een aantal, of er is een aantal uh, hele positieve recensies geweest over deze documentaire. En ook in het verleden al. Hè? In de Volkshand stond uh, van die casting, of de, de mensen die in die documentaire spelen, die zijn. Je had ze niet beter kunnen casten. Het klonk een beetje alsof ze in de schoot geworpen zijn. Is, is dat ook zo? Of, uh, hoe ben je aan deze mensen gekomen? Um, nou ja, ik denk dat je op een gegeven moment als documentairemaker wel een soort gevoel hebt. Gewoon intuïtie over. van wie je denkt dat je iets. waar je echt iets mee kunt. of waar je iets, iets ziet wat je ermee zou kunnen doen. Ja, want als ik kijk, dan denk ik ook: iedereen in het Rijksmuseum is bijzonder. Dat Absoluut, zijn allemaal. Ja, ja dat zijn allemaal hele kundige mensen die... Maar je hebt, je hebt het ook geselecteerd natuurlijk. Ja. ja, maar het is natuurlijk een heel wonderlijk vak eigenlijk. Want het is helemaal niet zo dat... dat, dat sommige mensen zijn in werkelijkheid vreselijk leuk... en goed en geestig en werken bijvoorbeeld op veel meer minder. Dat is allemaal niet... Niet altijd volgt niet allemaal alle wetten van de logica, zou ik maar zeggen. Die, dus, dus nee, u, uiteindelijk kies je gewoon heel erg intuïtief... en denk je, dat, dat wordt mooi en dat gaan we doen. En het werd ook mooi. Ja. Was, uh, ja, dus dat is heel mooi om, om die fragmenten er ook tussendoor te zien. Volgens mij heb je ook een stuk muziek uitgekozen uit de film. die ja, bij die stijlkamer hoort. Die hoort bij de Beuninkamer. Ik wil er even over zeggen dat die gecomponeerd is door Maurice Horsthuis. Die echt speciaal voor deze documentaire muziek heeft gecomponeerd. En het is prachtig. Hoe is het eigenlijk met het budget van deze film gegaan? Is dat ook een paar keer over de kop gegaan? Uh, nou nee, maar we hebben gewoon bijgevraagd. Bij ge, <laughs> Nee, we zijn geld weer opnieuw gaan vragen voor een lange film, toen we ontdekten dat we vijf jaar langer door moesten. Ja. Dan kan je het ook niet hetzelfde. Budget nee, nee dat, nee, dat had ik wel beter af te vragen. Ja. Maar goed, deze muziek, dus de componist. En, en hoe, hoe deed hij dat? Op welke manier werkte hij? Hij, had, uh, hij zag stukken van de film eigenlijk die de editor Gies Zevenbergen hem meestal aanleverde. En maar. Want Gies is een hele muzikale editor. Dat is een. Virtuoos uh, in de montagekamer. En, en dat daardoor is het ook heel ja, bijna operatesque geworden, de film. Doordat eigenlijk heel veel op muziek is gecomponeerd uh, gemonteerd. Ja, gemonteerd, ja. en gemonteerd. Uh, en Maurice zag uh, vaak dan scènes. En soms had hij al iets bestaans wat hij dan helemaal aanpaste. Maar soms begon hij ook met een hele nieuwe compositie. Speciaal voor scènes die hij dan uh, ja, eigenlijk op de scène min of meer. Uh, Goed, dan nu de muziek dus bij die stijlkamer uit de 18e eeuw. Die moeten we er dan even bijdenken. componeerde dat speciaal voor de documentaire serie... het Nieuwe Rijksmuseum, waarvan aanstaande zondag het laatste deel... wordt uitgezonden om half negen, ongeveer vijf, half negen op Nederland 2. En dat is een documentaire serie van Oeke Hogendijk En die is te gast in Casa Luna. Casa Luna. Radio 1, Casa Luna. Klaas Drupsteen. Zo zeg je dat. Um, ja, Oeke... Ik, ik vind het wel leuk om weer even, nou ja, want er, zijn, nou, er is voortdurend strijd. Hè? Dat hebben we het al over gehad en niemand uh, durft beslissingen te nemen. Maar op een gegeven moment wordt er ook wat, is er ook wat irritatie tussen de Spaanse architecten... en de Franse, de Parijse binnenhuisarchitect, meneer Wilmot. Uh, Wilmot, uh, Wilmot? Jean, Jean-Michel Jean Jean -Michel Jean -Michel ja. Wilmot. Ja. Um, en er is ook een fragment dat, dat, dat uh, uh, Wim Pijbers en het hoofdcollectie, en die heet... Taco, Taco Dibits. Ja, ik heb nog al die namen niet ja. heel goed in mijn hoofd, maar dat die bij hem op bezoek zijn. En dan, en dan Marleen Holman. Holman, her... Holman. Wow, oh, zonder. Ja, dat gaat lekker. Uh, die, uh, uh, die, die vertelt dan iets over hoe de kleur gekozen is en hoe lang dat geduurd heeft, vooral ook. De tekeningen van al de zalen, hè, platgronden en aanzichten, die zijn bijna uh, klaar voor de derde keer of zo. Ik heb nog geen definitieve tekening op tafel. <laughs> Zes jaar, ja. Nee, heel bijzonder. Do you think we still be needing this kind of... Well, for the special collections, bijvoorbeeld waar where you want... You may want to... Ja, dat ja, valt zo'n beetje weg als je het niet ziet, maar... Het was een fantastisch moment wat de cameraman ook fantastisch gepakt heeft. Die meneer Wilmot, die valt tijdens een vergadering in slaap. Ik geloof wel drie keer achter elkaar. Ja. En, maar je ziet dat ook zo gebeuren. Hè. Dus die camera is op hem gericht. Ja. En toch valt die man nog in slaap. En, en zij, zij, zij uh, tikken elkaar aan en zeggen... Ja. hij valt in slaap. Ja, tijdens. het is natuurlijk, het is natuurlijk ook, ook best wel een beetje pijnlijk. Want uh, uh, Wim Pijbers en Taco Diebits. en Tim Zedijk komen uit Amsterdam helemaal speciaal... om de banden aan te halen in Parijs. Met deze Jean-Michel Wilmot... <laughs> En uh, ja, dan zit je dus eigenlijk in een bespreking over je museum. En dan valt inderdaad die, die man uh, een paar keer in slaap. Tijdens, terwijl je gewoon te, echt tegenover elkaar zit. En dan, ja, ja God voor een filmmaker is er natuurlijk een moment... Fantastisch. Waar je, ja, a, is het heel mooi om iemand in slaap te zien vallen. Maar dat vind ik sowieso heel mooi, net als... Ja. Het, maar het lijkt ook wel alsof het hierop zat te wachten, die cameraman... Die... Uh, nee, maar, die, de, ja, maar je zag het wel aankomen op een gegeven moment. Uh, want uh, eerst zie je zijn ogen geleden heel zwaar steeds worden. En op een gegeven moment gaat het hele hoofd dan naar beneden. En, en je, wat dan het meest dramatisch is, is altijd het moment dat iemand in slaap valt. Niet zozeer, maar dat hij dan ineens dat ontdekt en ja. omhoog kijkt en heel verschrikt kijkt: Hebben ze het gezien? En heb ik iets gemist? Maar er hangt zo'n camera uh, echt, echt recht voor hem. Dus ik bedoel, ja. Uh, en dat is, gebeurde vier keer achter elkaar. En, ja, en je ziet dan wel bij, bij Wim zie hier wel een beetje ontpikken. Ja, ontsteltenis van de, uh, verbazing ook. Van, is, heb ik dit goed gezien? Ja, want ze kwamen om de banden aan te halen. En waarom ja. was dat nodig? Ja, god. Uh, uh, uh, uh, zijn assistent, uh, de architect Marleen Hooman, die we net hoorden... die deed eigenlijk het hele karwei in Nederland. En hij, de baas, kwam eigenlijk maar heel af en toe even kijken. Dus daarom dacht de directie, we gaan eens een keer daar naartoe. Want deze Jean-Michel Wilmot is... Uh, dat is gewoon iemand met 200 opdrachten per jaar over de hele wereld. Ah, heeft hij heeft het Louvre ook gedaan? Hè? Ja, Louvre heeft hij ook gedaan. Dat is een wereldberoemd iemand. Maar doet hij het zelf nog? Jawel, maar hij heeft natuurlijk ook een, een heel goed lopend kantoor... met allemaal mensen die, die, die hij aanstuurt. Ja, als hij niet slaapt tenminste. Uh, als hij wel keest, ja. ja. En waar ging die ruzie met die architecten dan over? Nou, het schijnt zo te zijn... Eh, heb ik me laten vertellen dat als je een project doet... en je laat architecten niet elkaar uitkiezen... dus je hebt een hoofdarchitect oh. die het... De, de, de kleuren van de gangen doet en wat, wat nieuwbouw... en wat, wat uh, ja, architectonische dingen. En je hebt de interieurarchitect die alle kleuren van de wanden doet... die alle vitrines doet, alle vloeren. Als je die elkaar niet laat uitkiezen, dan uh, vinden ze elkaar niet, heel vaak niet... vinden ze elkaar niet, eigenlijk wel goed gezegd. Kunnen ze elkaar niet vinden. Dus Kroes en Ortiz... Orti nee, Kroes en Ortiz is één kantoor, maar die konden met Jean-Michel Wilmot... die hebben elkaar eigenlijk bijna nooit ontmoet in al die jaren... En die vergadering die wij dan in het begin van deel 4 hebben... Ja. vind ik zelf heel interessant, omdat je in die lichaamstaal echt ziet... dat zodra Antonio Ortiz begint te praten... Uh, Jean-Michel Wilmot echt gewoon letterlijk de andere kant ja, op kijkt. Ja, kijk elkaar niet aan. Het raam uitkijkt. Zo van, hoe moet ik dit even ja. uitzitten? Want dat, dit, ook dit was weer zo'n raar moment. Dat, dat, dat ze elkaar eigenlijk weten dat, dat ze op elkaar zaten te wachten. Dat wie er nou moest beginnen. Nou ja, het is wel heel lastig geweest. Want dat, dat, nou ja, dat is eigenlijk het drama van het project... Dat, de Rijksgebouwdienst wordt eigenlijk, uh, die de bouw aanstuurt, de projectleider, die moet aan de aannemer op een gegeven moment gewoon de kleuren leveren, want die gaat verven. Maar uh, er moesten kleuren uh, komen van de architecten. Dus op een gegeven moment is het echt, zit inderdaad iedereen op iedereen te wachten. En ja, waar zit dan de coördinatie? En iedereen zet elkaar onder druk, maar het is niet helemaal duidelijk ja, waar, waar dan. Hè, uh, Waar de verlossing vandaan moet komen. En zo kan het uh, zomaar zes jaar duren. Dus hoorden we net voordat de, de kleuren ja. echt gekozen zijn. Ja. En dan zijn ze gekozen. Daar hebben ze dan, uh, mag je aannemen, geen langer over nagedacht. En dan zegt Wimpijbus: Nou, nah, ik vind het te somber. Ik vind het, donker. <laughs> ik vind het donker. te donker. Te veel zwart. Ja, ja dat, uh, nou, dat doen we niet. <laughs> dat doen we niet, zegt Dus blijft grotendeels wel zo. Maar dan brengt hij een ander kleurtje erbij aan. Ja, de hoekzalen, en, maakt en daar hij is dan, die, dan licht. Die mevrouw Homan weer heel erg verdrietig over. Ja, dat is ook uh, begrijpelijk, want zij zegt: Wij hebben een concept. En dat is natuurlijk een heel interessant punt. Hè? Je, je nodigt een wereldberoemde architect uit om dat uh, allemaal vorm te geven in je museum. En dan zeg je uiteindelijk: uh, Uiteindelijk uh, zegt Wim Puibus op een gegeven moment: Ik bepaal wat de kleuren worden. Ja. Dat kun je doen, maar ja, dat is begrijpelijk dat een architect dan het idee heeft dat het concept dat ze hebben niet helemaal vertrouwd wordt, zeg maar. Ja, dat nou, is ook zo. Ja. Dus daar, daar zie je de verschillende partijen en, en de pijn die dat doet. Zeg maar. Ja, en zo heeft het allemaal veel pijn gedaan. Maar is het toch uiteindelijk afgekomen? En is het ook mooi geworden? Het is prachtig. Het ja. is echt schitterend geworden. En ja, het Rijksmuseum is nu een beetje een hype. Je kunt eigenlijk, het wordt de komende week nog veel erger. Want je kunt werkelijk de, de krant of de radio of de tv niet meer aanzetten. Het is fantastisch. Het is helemaal, uh, helemaal iedereen is zo blij. Ja. Maar voordat iedereen zo blij werd, toen het bijna af was... en toen die donkere... was het Ja, wat is het? Grijs? Grijs, donker? Ja, antres, het werd een tijd dacht... Noir de Vigne genoemd. Maar het is een heel donker grijs. Ja. ja. ja. Toen dat uh, gekozen was en aangebracht... toen uh, kwamen de mannen nog eens even kijken. In één nee. bepaalde ruimte. En daar zag je... Ik weet eigenlijk niet precies wat er verteld wordt. Dus als het niet duidelijk is, dan ga ik het straks nog even toelichten. Ben je tien jaar ja, het aan het renoveren en dan, je, dan zie je oh Als ja, hier wel. een regelmaat in zit. Ga je gewoon ja, dat eens, is, ga je een ja. schaakbord zien. Kan gewoon ja, ja. niet, kan nee, je moet wel, gewoon niet. Nee, die lange gang is echt video. Vol erin. Er zijn nu nog twee weken om alles af te krijgen. Uhm, okay. Okay. Eén maand. Eén maand, dat is over twee weken. Dat is over twee weken. Ja. We hebben we ja. twee jaar geleden aangegeven dat je dit gaat zien. Je gaat het zien, ik wil. Bedoel... Nee, nee, maar dit staat in bestek. Ja, is het is klaar, we hebben het mee te doen. Ik ben, ik ben het met je eens, maar we krijgen dat niet meer recht. Ja, ik, vind, ik denk dat het een van je belangrijkste strijden is. Want dit is. Als je hier je kunst op gaat hangen, dat is. Uh, dat betekent alle ja, andere ja, om ja, dan, eh, dan uh, 2014. Je, uh, ja, maar jongens, kom op, maar hier komen gewoon, hier komen je rembands op te hangen. En dan, heb je er, dan kies je er een kwaliteit ja, wanden... waarvan het nog eens, niet eens zo goed maar er zit is als er, bij je thuis. allemaal eens, maar het zit er nu in. Dus als we nu zeggen, ja. dan, sloop die wanden er maar uit. Dan nee, maar dat heen. kan niet meer. Nou, je komt er volgens over, mij nooit vanaf. Ze dus zal het gewoon moeten stukken. Ja, Taco Dibbets en Wim Pijbers waren hier vooral aan het woord. Taco Dibbets, hoofdcollecties. Wim Pijbers, directeur. En ze zijn het in principe wel met elkaar eens. Maar uh, Taco Dibbets zegt: dit kan echt niet. Hier kan je niet je Rembrandts ophangen. En Wim Pijbers zegt: ja, maar dat, kan, dat moet het. Het ja, is. Voldongen feit, niks meer aan te doen. Nou ja, je moet misschien even zeggen van... Uh, het probleem was dat uh, er was een bezuiniging geweest. En alle wanden uh, van de afdelingen, verdieping uh, 17e eeuw... die waren eigenlijk waren gewoon gipsplaten. Ja, en die zie je door dicht, de verf heen. Die waren dicht, uh, dus de kieren daartussen... of de aansluitpunten, die waren wel, wel dichtgemaakt. Maar dat blijf je dus altijd zien. Dat iedereen die zelf een keer verbouwd heeft... die weet dat je dat moet stukken. En die waren dus, dat stukken was uitbezuinigd. En uh, ja, je zag dus inderdaad een soort schaakbord uh, overal zitten. Ja. Je zag gewoon eigenlijk de gipsplaatsen er doorheen. En ja, daar, Wim Pijbers is inmiddels een beetje moe gestreden. Omdat hij ja. al... En die wilde april geloof ik nog halen. Ja, en die wil absoluut open. Die zegt, we gaan open. Al zit er geen dak op, we gaan open. Ja. Uh, dat is gewoon no way dat we niet open Maar, maar uiteindelijk heeft Taco Dibbets toch zijn zin gekregen. Want het is gestuukt. Ja, die, en opnieuw ja, geverfd. Ja, ja, die heeft dat toch van elkaar gekregen. Ja. Ja, ja. En, en, dat is maar goed ook volgens mij. Ik denk dat het een, een hele een pijnlijke kwestie was geweest om zo open te gaan. Ja. ja. ja. ja. En want, uh, uh, uh, nou ja, het hangt dus nu en het is gestuukt en het is helemaal mooi grijs. En er zaten ook nog bobbeltjes in op een gegeven moment. Ja, ja, dat was, dat was ook inderdaad. Er waren soort bobbelmuren. Maar goed, dat is hetzelfde verhaal. Uiteindelijk is gewoon alles gestuurd. Ja. opnieuw. En ja, god, dat is wel gek als je daar rondloopt. Dan, wordt, dat, dan is het museum al zwart, maar dan worden er weer zalen wit geschilderd. Dan worden er weer muren gestuukt. Je hebt wel het idee van... Hè, uh, ik, ik vertel een keer van, ik, dat ik Wim Pijbes tegenkwam. En die was iemand aan het rondleiden en ik was aan het filmen. En hij stelde mij voor en hij zei... Dit is Oeko Hoogendijk, die maakt een film over alles wat misgaat. Hm. Het moest wel lachen, maar daar ging ik over nadenken. dacht ik, ja, eigenlijk, je zou het kunnen denken... maar als je, het is echt een heel raar project wat dat betreft... Want ja, overal waar je eigenlijk denkt, leuk, ik ga een aanbesteding filmen. Dan verwacht je eigenlijk dat hij dat gewoon slaagt, dat dat lukt. Dus eigenlijk was het meer dat het tot mijn stomme verbazing... Uh, leek het vaak alsof er, alsof er echt een zwaar ge gewicht hing aan het hele project. Ja. Dat eigenlijk bijna niks vanzelf ging. Zou je hier nou iets van geleerd zijn? Voor, als het überhaupt ooit nog een keer gebeurt, zoiets? Ja, er is heel veel van geleerd. Want, want ze, dat, dat, de manier van aanbesteden besteden willen ze anders gaan doen. Uh, de hele aansturing willen ze anders gaan doen. Er nee, is wel veel van geleerd, denk ik. Ja, ja, dat... Maar het blijft een heel ingewikkeld iets. Zo'n oud gebouw alleen al klaar te stomen voor de 21e eeuw... en dat helemaal klimatechnisch en noem maar op. Dat is heel ingewikkeld. En dat gebouw van Kuipers, daar is ook nog eens iets vreemds mee aan de hand. Want dat lijkt heel symmetrisch, maar... Elk raam heeft een andere maat. Ja. Dus het is ook nog eens een heel wonderlijk gebouw. Waar, ja, waar, en dat, dat inmeten was, geloof ik, ook een beetje uitbezuinigd. Nou ja, dat, dat kom je dan <laughs> tegen. <laughs> maar goed, het is een les geweest, een dure les. Het is een enorm drama geweest, maar wel met een happy end. Want dat zeiden we net al: het is mooi geworden. Ja. Op het laatste in jouw documentaire, deel 4, dan, uh, dan zie je de verhuizing hè, van al die kunstwerken, de manier waarop dat gaat. En dan hoe het allemaal opgangen wordt, ietsjes naar rechts. Ietsjes. Ja, je kent het allemaal thuis ook wel, hè? het schilderij boven de bank... maar dat dan 8000 keer. En, uh, en dan is het af. En wat vind jij nou het allermooiste? Wat, wat, wat, wat vind je er nou van? Het is ook een beetje jouw huis geworden. Uh, ja, nou, wat, wat absoluut geweldig is, is dat... Uh, die passage, die onderdoorgang um, dat was natuurlijk vroeger gewoon dicht. Hè? Dan, dan... En nu hebben ze daar dus hele grote ramen in gezet en daardoor is er aan heel veel licht in die passage gekomen. Maar ook nog eens heb je zicht op die atria, die binnenhoven. Aan weerszijden van de, om de doorgang. En dan, ja, dat is een schitterend hoe dat licht terug in dat gebouw is gekomen. Dat is, uh... Want zo was het vroeger ook. Dat... En zo heeft Kuipers... Kuipers het ooit bedacht. Alleen in de jaren zeventig hebben ze ja, eigenlijk witte dozen ingebouwd... om meer ruimte te hebben, meer expositiezalen. En hebben ze het helemaal dichtgebouwd. gebouwd. ja. En nu is het fantastisch dat het weer helemaal opengebroken is. En hebben ze ook alle wanden wit geschilderd? Eh, en alle schilderingen die daaronder zaten, of die daar ja, aanvankelijk zaten overgeschilderd ja. en die zijn nu weer teruggebracht? Ze hebben de decoraties van de kuipers op heel veel plekken teruggebracht, ja. Teruggehaald als het ware. Ja, ja het is gewoon ongelooflijk mooi geworden. Het, is echt, uh, het was echt verouderd. En, en, uh, ja, het is nu helemaal uh, met een prachtig restaurant. Het is met het marmer is mooi. Het is echt gewoon uh, geweldig. Ja, heel veel mensen hebben het al gezien. Er is er al veel over gezegd. Hè? De nachtwacht uh, nacht, uh, wacht, die hangt nog op dezelfde plek. Maar dat is dan ook het enige. Uh, in de internationale pers is er lovend over geschreven. Uh, dat, daar hebben veel mensen ook wel kennis van genomen, neem ik aan. Er is wel kritiek ook. En dat gaat dan met name over de 20ste eeuw. Ja. Want sowieso, de, dat museum heeft een andere opstelling. Hè? Het is meer een historisch museum geworden. Waar niet de voorwerpen, de, uh, niet, niet op, op basis van voorwerpen, maar op basis van tijd... Nou, wat ze gedaan hebben is uh, op zich heel interessant. Uh, ze hebben alle eeuwen, hè, vanaf uh, de middeleeuwen, 17e, 18e, 19e, 20e eeuw... Uh, op verschillende etages hebben ze eigenlijk uh, een eeuwenconcept. Dus je loopt als het ware als bezoeker door alle eeuwen heen. Ja, en dan zie je schilderingen, schilderijen, maar ook voorwerpen staan. Het idee is Ofisch. dat de kunst en de geschiedenis was, vroeger waren vroeger aparte afdelingen. Maar heel weinig mensen gingen naar de geschiedenisafdeling. En nu is dat dus en nu gemengd. Moet je wel is gemengd of gesteld. je de schilderijen, schilderijen, schilderijen niet. Maar de, de kritiek op de 20ste eeuw... Um, want, want dat hadden ze nooit, hè, 20ste eeuw. Ze hebben ook veel moeten aanschaffen daarvoor. Je ziet dat erop in de documentaire ook. Dat een of andere grote vulva... Ja, het is een soort grote poef eigenlijk met een vulva. Ja. Een kunst, ik weet niet, weet jij uit welk jaar dat is ongeveer? Jaren zeventig. Ja. Jaren zeventig, ja. dat hebben ze dan aangeschaft. Uh, maar de kritiek... Dat ja, is, is, is daar met name op gericht dat het misschien ook wel gek is dat het museum dat opeens is gaat doen, want dat deden ze dus nooit. Uh, maar ook wordt gezegd, bijvoorbeeld vanavond nog in de wereldrijd door de van Liemt en eerder ook al door Adriaan van Dis. Uh, de, de, de, dan heb je het over de 20e eeuw en dan staan er over de Tweede Wereldoorlog twee voorwerpen: een jasje uit een concentratiekamp en een fotoalbum. Ja. En jij, jij hebt ook documentaires over de Tweede Wereldoorlog uh, gemaakt, bent betrokken bij die tijd. Kun je daar iets bij voorstellen? Uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat het ongelooflijk ingewikkeld voor hun is... om die 20 ste eeuw uh, te vertellen in, in zo weinig ruimte wat ze hebben. En ze hebben gekozen voor... Ja, ze hebben nog één ander... Uh, ze hebben een schaakspel, een nazi-schaakspel. Uh, maar dat, dat zijn inderdaad heel weinig voorwerpen... waarmee je dan ja, het verhaal vertelt van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is natuurlijk... Uh, in, voor veel mensen zal, is dat niet... Uh, is dat, ik, ik moet zeggen, ik vind het zelf ook... een hele lastige opgave om zo'n... ja, ongelooflijk ingrijpend iets als de Tweede Wereldoorlog... en de Jodenvervolging... met zo weinig voorwerpen te vertellen. Ja. En sowieso die hele 20ste eeuw... met tamelijk weinig voorwerpen op een vrij kleine... Uh, ja, in twee kleine zalen is het, geloof ik. Hè? Ja, twee zolder. Dus dat dat, dat is alles bij elkaar. Maar, in... maar ik denk eigenlijk dat ze gewoon daar heel erg in moeten gaan groeien. Dat ze... Die collectie helemaal moeten gaan opbouwen. en dat het over 50 jaar geweldig zal zijn. maar. dat het nog een tijdje duurt. Ja. Hoe is het met jou nu? Hoe gaat het verder? Uh, nou, afgezien dat ik een beetje grieperig ben. omdat we erg hard gewerkt hebben. om uh, de delen drie en vier af te krijgen. Uh, nee, het, het, het, het is een heerlijk gevoel dat het af is. en dat het goed wordt ontvangen, de film. En, uh, of de serie. En uh, we gaan nog door met een bioscoop-versie uh, van de film. Daar worden dan. Eigenlijk De vier delen worden één film, dus dan heb je één film over tien jaar renovatie. Moet je het weer inkorten? Uh, inderdaad, daar zie ik wel heel erg. Op. Ja. En je blijft nog, even, blijft nog even doorfilmen, dus er komt ook nog wat bij. Want de opening aan ja. zaterdag ga je filmen. Ja, en dan worden de, de tempelwachters in het Aziatisch paviljoen worden nog speciaal ingezegend. Oh, en door een vliegtuig wat wordt ingevlogen met Japanse priesters en ingekomen die, die inzegening doen. Dus dat moet ik filmen. Wow. Dat wordt natuurlijk ook voor Menno Fitschi een een, nou ja, een ultiem moment... waar hij uh, nu al van droomt. Nee, dus er zijn nog een paar. En ik wil natuurlijk het eerste ongeluk in de onderdoorgang filmen. Want dat is wel zeker dat daar uh, een Japanner van de sokken gereden... gaat worden door een scooter. <grijg> want je moet je straks voorstellen dat er vier draaideuren... in die, in die onderdoorgang zitten. Daar gaan mensen in rijen staan. Er is ongelooflijk veel te zien daar door die glazen ramen... Ja, en dan, en dan gaan daar scooters en fietsen doorheen. En ja, nu heb je daar dan hele rijen staan. Daarvoor waren de ingangen nog aan de voorkant. Maar ja. nu zijn, zit dat allemaal in die onderdoorgang. Nou, dat. Ja, daar kan je gewoon de klok op gelijk zetten. Dus je gaat daar gewoon jullie... twee dagen staan met ja. de camera. En dan, uh, ja, en dan zal, zal het wel afgesloten worden voor fietsen. Denk je? Ja, dat gaat gebeuren. Ja. Het, gaat, denk het gaat iedereen. Dan? En komt er ook een andere ingang dan weer? Toch? Misschien nee, de trap dat, of of ik, dat is wel heel triest dat uiteindelijk dan alles voor niets is geweest. Dat eigenlijk gewoon die prachtige trappartij... gewoon in het midden had kunnen komen als de fietsers toch daaruit gaan. Ja. kan dit gesprek zit er zo'n beetje op. Ik ga even vertellen wat wij het tweede uur gaan doen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het Rijksmuseum. En de vraag is vrij eenvoudig. Wat zijn uw herinneringen aan het Rijksmuseum? En waarop verheugde zich? Gaat u er naartoe? En wanneer gaat u er naartoe? Wacht even tot de grootste drukte voorbij is. Of al heel snel, omdat u gewoon niet kunt wachten. 0800 dat is ons telefoonnummer. 0 21. Het nummer, casaluna.ncrv.nl, dat is het mailadres. En hekje Casaluna voor de Twitteraars. Um, Oek uh, zondag, dus uh, 14 april, dan om vijf voor half negen op Nederland 2. Het laatste deel van de documentaire serie. En in dit najaar komt de bioscoopversie. En wat ga je verder maken? Daarvoor hebben we nog 51 seconden. Oh, moet ik heel snel zijn. Uh, ja, ja, verder ben ik nog met. Uh, eigenlijk nog met uh, een film bezig over mijn moeder. <laughs> Daar heb ik nu eigenlijk tijd voor. Die, uh... Helemaal. Die is bijna klaar. En daar was je al mee bezig? Ja. Tien jaar geleden al? Of uh, is het dus nee, de... geen tien jaar geleden. Nee, daar ben ik een aantal jaar mee bezig. Een jaar of zes nu. Ja. Nou ja, wat dat precies gaat worden, we kunnen het eigenlijk niet meer zeggen. We gaan het zien. We gaan het zien, maar ja, dat weten we niet wanneer die af is. Laten we geen voorspellingen meer doen over... Alsjeblieft. <laughs> over hoe lang het allemaal gaat duren en hoe duur die wordt. Um, Oeko Hoogendijk, hartelijk dank. En heel veel plezier nog de komende dagen. En, en natuurlijk met het afmaken van de bioscoopfilm. Zometeen hier Hoorspel de spin. En daarna, om twee minuten overheen is Casa Luna bij u terug. Met het tweede deel en dus die vraag... Wat zijn uw herinneringen en waarop verheugt u zich? En dat gaat over het Rijksmuseum. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV. De NTR presenteert. De SPIN. Een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Zie wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen. De in is aflevering 7. Wil zelfs een <truiming> Onverwachte problemen. Wat is er aan de hand? Ricille heeft de vrachtwagen bij de zaak achtergelaten. Toen heeft Lea in de container gekeken. Toen hebben ze... Heeft ze die vaat opengemaakt? No, no, no, no, Maar no, Ik moet die dingen kwijt, man. Onze eerste partij hash was binnen. Dat wel. Maar ik had vuile handen gemaakt. Omdat Sherman koude voeten kreeg bij de douane... heb ik de lading zelf binnen moeten trekken. Je hebt niet alleen Regilio in de steek gelaten bij de douane. Je hebt ons ook in de steek gelaten. Ach, hou op. Ik wil dit helemaal niet. De stress... Liegen tegen mevrouw. Flikker toch op met die zooi. Zoek een ander jongen. Stoppen. Is dat wat je wil? Ja. Mag jij dat ding rijden? Nee. Goedemorgen, meneer. Mijn naam is Wietse Hofstra. Politie kennen mijn land. Mag ik uw groot rijbewijs zien? Grot op, jongen. Hé, hey, Regilio heeft... U heeft deze truck bestuurd zonder groot rijbewijs? Dat is een ernstige overtreding. En wat vervoert u? Ah, kom op, jongen. Ik... Dat meen je niet. Je kunt me nu niet in de steek laten, Sherman. Oké. Okay. Maar het sap, Waar moeten we naartoe? Je hebt niks geregeld. Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik? Ik moest die hash binnenhalen, toch? Dat heb ik gedaan. Denk je alles geregeld te hebben, toverde het lot ineens een ander probleem uit de ogenhoed. Over het lot was natuurlijk mijn eigen schuld. Ik was te veel gefocust op de has. De deklading had ik finaal over het hoofd gezien. Hé, hey, Wietse. Wat kijk jij vrolijk? Loopt hij eerst weg, Blijkt nu dat hij geen loods heeft. Waar staat dat spul nou dan? Op een parkeerplaats langs de A1. In zes vaten citroensap. Ja, Daar krijg je een zuur gezicht van, ja. Oh, het moet er als een sodomieter weg. Weet jij nog een loods? Eh, eens kijken. Um... Ja, dat restaurant waar Grote Willem in zat, dat staat nog leeg. Nee, hij is midden in de stad. Ja. Nou, en die loods waar ze die auto's aan het omkanten waren, is dat een idee? Bij werkman. Ja. Op dat industrieterreintje. Ja. Klinkt goed. Ja, dus een bank waar ze niet moeilijk doen over contante stortingen. Nee nee nee, nee, nee, nee. Mainstream banken die houden daar niet van. Nee, ik heb al gebeld, hoor. Maar ze, maar ze gaan meteen zeuren. Dan moet je een bedrijfscontract aangaan. Wat? wat die wisselkantoortjes op het Damrak, bedoel je? Jo, dat is toch voor toeristen. Wat rekenen ze daar? Vijf procent? Een strijder in zijn agenebisch kantoortje. Over die prijs mag je er op zijn minst een fatsoenlijk tapijntje verwachten. Ja, per direct. Ik wacht voor even. We moeten hier meteen budget voor vrijmaken. 400 piek aanbetaling en 400 voor de huur. Nee, ik zou niet bellen als het geen noodgeval is. Ja, er komt zo iemand langs voor de sleutel. Natuurlijk heeft hij het geld bij zich. Dat duurt dagen, dat hebben we niet. De hele operatie kan nu stuk lopen, hè? Dat geloof je toch niet? Uitgaven boven de 500 gulden moeten worden beoordeeld door de commissie Budgetbeheer. Ik word er gek van. Hier, 800 gulden. Hè? Ik leg wel een briefje in de kas. Hé, hey John, hoe gaat hij? Ja? Ah, mooi, mooi. Ja, joh, met mij ook. Ja. Hey, zeg, jij hebt toch een paar uh, anti onder je uh, clientele? <laughs> nee, nee, nee, nee, natuurlijk nee, niet. Uh, jouw cliënten zijn jouw cliënten. Maar die anti-kers krijgen soms forse bedragen contant binnen, toch? Yes. Uh, naar welke bank gaan die mensen? Uh, die, die stoppen dat toch niet in een oude sok, hè? Tch. Oh, strijd als een paardenkoop. Uh, op de Prinsengracht, toch? Oké, okay, John. Ja, enorm bedankt. Wat moet je met zo'n private bank? Bankieren, schat. Voor een cliënt. Je meent het. Zeg, heb jij vrijdagavond wat te doen? Ik heb thuis nog een boek liggen. Ja. Dat is Reingold. Wat? Heb jij kaartjes? Mm -hmm. Voor jou doe ik alles, dat weet je. Ja. Gezellige boeren hier zo. het is een loods. Hoe kom je daar zo snel aan? Wat, wat kan jij dat schrijven? We kunnen voorlopig gebruiken, oké? Okay? En de huur? Regelen we later. Nou, rij hem naar binnen. Die container moet uit zicht. En Sherman? Wat? Dit maak je af, ja? Je kan niet nog een keer weglopen. Voor het openen van een account moet u wel eerst een afspraak maken met een van onze accountmanagers. Oh, ach, wat jammer. En daar valt niets aan te doen? Dit is een private bank, meneer. Wij werken hier met... Ja, dan ga ik met mijn miljoenen naar een andere bank. Uh, kunt u dat even doorgeven aan uw chef? Goedemiddag. Meneer? Meneer? Ja? Ik bel meneer Strijbels even. Wat was uw naam ook alweer? Trompenberg. Oh, lekker die allemaal. Oh, dat spulst. Jongen. Ah. Ja, daarom roken die honden ook niks. Hoeveel is dat? Hey, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, papa. 10 kilo. Is die stromend water? Geen idee. Ja, daar is een wasbak. Oh, man. Zes vaten met 10 kilo elk. Maar je zat er 50 kilo in kopen. 50, 60, wat maakt het uit? Alles, Sherman. Ik moet iedere kilo verantwoorden. Verantwoorden? Hoe ga je dat doen dan? De jongens die dit kopen, die doen niet aan bonnetjes. Maar ook zonder bonnetjes. Ik moet het wel bijhouden. En jij ook. Dat is een goede shit, broeder. Echt ruik, ruik, ruik, ruik. Dit spul verkoopt ik zelf, jongen. Echt. David strijpels, Komt u verder? Ja, meneer Trompenberg. William Trompenberg. Trompenberg. Bent u familie van Jacques? De zoon, ja. Uw vader was een uitmuntend advocaat. Eh, dank u. Ik ben bewindvoerder van een limited in Guernsey... en ik zou graag een account willen openen. Dit is een private bank. De kosten zijn naar vernant. Ik wil meteen een eerste storting doen. Een miljoen. Contant. Contant? Daarover zal ik eerst mijn collega moeten raadplegen. Wat zijn de kosten? 1 Alsjeblieft. 1 van 1 miljoen. Maar als u eerst nog even wilt overleggen. En de laatste. 120 van Marokkaanse hars. Wat is de straatwaarde? Ik verkoop het gemiddeld voor 2 piek per gram. Dus dan is een pondsplak... 1000 piek? Ja, maar dat is de inkoopprijs, hè? In een koffieshop doet het zeker 5, 6 gulden de gram. Dus die ligt voor meer dan een ton. Kan jij een aardig huisje verkopen? En wat hou ik er dan over? Niet zeuren, Sherman. Je weet dat ik je maximaal vijfduizend tipgeld kan geven. Ach, vijfduizend, jongen. Als mijn brothers dit horen, dan ze aan mijn vierkant uitroepen. Nou, ik denk dat je daar dan maar beter niet over kan beginnen, hè? Over je tipgeld. Ik moet toch een beetje kunnen showen als dealer, toch? Ik moet ze toch laten zien dat ik succesvol ben? duur klokje, luxe auto... Kom op. Ik dacht het niet, Sherman... En Regiele dan, hè? Ik moet reguler toch ook betalen... en de huur van de container... Je mag je kosten declareren. Maar ik wil wel een bonnetje Of in ieder geval een overzicht. <laughs> ah, jongen, echt serieus. Ik lijk wel gek. <laughs> een informant runnen heeft veel weg van een slecht huwelijk. Een huwelijk hou je vol vanwege je kind. Een informant vanwege het resultaat. In beide gevallen komt er heibel van, gegarandeerd. Die heibel neem je op de koop toe. Maar heibel met collega's. Met mensen die aan dezelfde kant zouden moeten staan. Waarom moeten jullie verhuizen? Officieel vanwege ruimtegebrek. Mm. Maar in werkelijkheid? Hier is het omdat ze de pest aan jullie hebben? Ja, ik denk het. Al heb ik geen idee waarom. Ik vind het wel lekker. Hoe verder we van die Amsterdammers afzitten, hoe kleiner de kans is dat ze iets over ons onderzoek te weten komen. Nou, gezellige boel. Er is tenminste ruimte zat. En een, een binnenplaats he, voor de auto's. Ja, mooi is anders. Het is net als met collega's. Het went, en na een paar jaar zie je er niks meer van. Kunnen we naar binnen. Ik heb nog geen sleutel. Nou, voor de draad ermee. Hoe gaat het met de informanten? Ik heb een mannetje die druk bezig is. Duurt nog wel even voordat hij wat heeft. Wie? Mijn informant had bij de douane wat last van de kriebels, maar haar nu die gaat verkopen. Hij ruikt geld zeker. Ja. Gaat een 60 kilo. Als we dan de kosten ervan aftrekken, dan blijft er zeker een ton over. Nou, dat is nog eens winst maken. Ja, dan kom ik aan met 5000 tipgeld. Ik zal hem kort moeten houden. Nou, zullen we gaan? Ik ruik een snackbar. Sherman, heb jij die vis meegenomen? Sherman! Kijk eens, douchie. Surprise! Eh, wat, waarom? Ja, ik ben aan het koken nu, Doe We verder maar niet, schatje. We bestellen wel wat. Salou. Op het sap. Het sap? Vijfduizend gulden. Pure winst. Sherman. Noem maar in je spaarpot. Voor je studio. Wat? Of wil je geen nailstudio meer? Ja, het is maar vijfduizend. Nou, dat is een goed begin toch? En nog een berenklauw graag. Maar laat je dat allemaal, man? Jongen, jongen. Nou ja, nee, zeg maar niks. Ik, eh, ik zie het zo. Ook. Laat de rest maar zitten. Wietse, die informant van jou. Denk je dat we met hem de aandacht voor de directie kunnen trekken? Ja, dan zullen we wel moeten groeien en geen kilo's, maar tonnen moeten importeren. Maar dan hebben we hebben het over miljoenen. Ja. Jullie moeten de financiën zorgvuldig bijhouden, jongens. Geld is altijd een hekelpunt. Als die Amsterdammers iets kunnen vinden om ons pootje te liften. Zo, zo. Wat ik me afvroeg, hè? alles wat wij aan jou rapporteren, mm -hmm. hm? wie kunnen dat allemaal inzien? Niemand zonder mijn toestemming. Ja, ja officieel. Hm? Maar als er geen ponum op zijn vrije zondagmiddag een beetje gaat zitten bijklussen.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 Zeker die Amsterdammers niet. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Fred Goesens en René Fokker. Regie, Chris Bajema en Jeroen Stout. Scenario, Henk Apotheker. Bezoek de website ntr.nl slash de spin.